Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een komen en gaan van kandidaatministers in Den Haag... Formateur Richard van Zwol en aanstaand premier Dick Schoof... krijgen ze allemaal op gesprek. VVD'er Sofie Hermans was net de eerste. En rond deze tijd komt Eddie van Heijen binnenlopen van NSC. Dat wordt als het goed is de nieuwe minister van Sociale Zaken. De bedoeling is om snel te starten. Maar of dat gaat lukken, verslaggever Ebout Kiewit moet het nog maar zien. Nou ja, dat wordt er nog haast. Uh, het is, is even een eindsprint nodig met die gesprekken van uh, vandaag en de komende dagen. Die staan gepland van 9 uur s morgens tot 9 uur s avonds. Uh, en dan moeten al die bewindspersonen ook nog op hoorzitting, hoorzitting uh, naar de Tweede Kamer. Het duurt ook nog drie dagen. En dan de beëdiging bij de koning. Volgens hem moet het nog net lukken om te beginnen voordat de Tweede Kamer zomervakantie heeft. In Ierland zitten ze met een enorm drugsprobleem. Vooral coke is er populair. Vorig jaar waren Ieren tussen de 15 en 34 jaar de grootste groep cocaïnegebruikers van Europa... Stiekem gebruiken op het toilet is er al lang niet meer bij, zegt correspondent Arjen van der Horst. Dus niet alleen wordt het gebruikt bij een avondje stappen, maar ook naar een dinnerparty thuis met vrienden of naar de rugbywedstrijd in de sportkantine. Het is ook een stuk makkelijker om eraan te komen dan eerst. Het is tegenwoordig kinderlijk eenvoudig om via social media, via versleutelde apps online een bestelling te plaatsen, ook in hele afgelegen plattelandsgebieden. De Ierse overheid is inmiddels een campagne gestart om te waarschuwen wat drugsgebruik met je kan doen. En na gisteren met 2-1 te hebben gewonnen van Polen, hebben deze Utrechtse fans vertrouwen in vrijdag. Dan speelt Nederland tegen Frankrijk. We gaan ervoor, we gaan ervoor. Tuurlijk, ja, ik denk dat dit erbij hoort. Ik denk dat als je het toernooi wil winnen, moet je nooit te goed starten misschien. Het Nederlandse team is nu weer op het basiskamp in Wolfsburg. Sportcollega Thierry Boon. Daar staat om half twaalf een training op het programma. Dat is een hersteltraining. Dus dan gaat het Rustig aan en die training is ook vrij toegankelijk. Dus ik verwacht eigenlijk dat we daar ook wat spelersvrouwen en familie te zien krijgen. Ook zullen de spelers een blik op de tv werpen, want de Pool van Oranje speelt vanavond weer. De Fransen tegen de Oostenrijkers. Dus we gaan eens kijken hoe bang Oranje moet worden van de Fransen. Toch een van de favorieten. Met natuurlijk sterspeler Kylian Mbappé. Die wedstrijd begint om 9 uur. Het weer nog aan de kust droog en flink wat zon. In het binnenland wolken en kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds file op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en Knoopend Amstel een kwartier extra... komt door die eerdere afsluiting van de A9. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, Zandvoort, hier vanuit de Hotel uh, Hoofdland. Nee, nee, niet vanuit de studio. Ja, vanuit de studio. En, um, Ja, welkom in het derde uur van uh, Toepak Leeft. Ja, niet ja. bijzonder. Het is, uh, Deze week helaas geen uitzending van. Goedemorgen, Zandvoort. Maar volgende week, dat wordt er wel weer gezegd, dan. Uh,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 En het heet uh, We Got Our Own Thing hier als opening van het uh, derde gedeelte van het radioprogramma. Ja, Toenbach leeft. Fijn is de to toestel op aanstand. We kijken even de wereld ja, in. Man, Echt, nog steeds Doe, niet boy. uitgeslapen. Jeze, die gasten komen natuurlijk nooit wakker. Ja, zeker, sommigen zijn wel vis en fruitig. Het is mooi zonnig hier in Zand. We Komt deze kant op. We kijken ook naar de Zandvoortse berichten. Je hebt nog een uitslag van. Ja, de... van de verkiezingen van het Europees Parlement. Ja, en nou, nou, het dat is dat... afgelopen maand natuurlijk pas. Uh... Uitgekomen, want ja. uh, glaub, andere landen in Europa moesten ook nog maar. Santos was natuurlijk vrijdag al klaar. Ja. Ik had het genoeg om mee te mogen helpen in uh, Corvo Sporthal, Waar wij met een aantal uh, tellers nog alles uh, even nageteld hebben. En ja. gekeken hebben welke niet over de wijn niet, niet over de flessen die uh, blegen dronken. Maar nee, er de... was geen alcohol mee gemoeid. Er moesten ja. helemaal fris blijven. Maar het was dus uh, de uitslag. Was, de PVV was de grootste. Met 1864 stemmen.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 Als jij dus, uh... er bleef er een uh, pauze over. Ja, nou ja hij is hij gewoon... Uh, een film kijken. Hij krijgt nog op z'n donder ook van ja, waarom heb je zoveel tijd genomen voor deze stelling? Ik, ik had vroeger had... nog wel eens een contact met iemand. En die was daar oh. te, te redelijk van gecharmeerd van de PvdA. Ja, of die uh, voor de democratie. En die zegt van ja, als je op zijn website kijkt, dan krijg je filmpjes voorgeschoten. En je denkt van ja, maar dat klopt ook helemaal niet de wereld. En het klopt, klopt ook, Wat vaak hij doet hij filmt iets en haalt het uit zijn context en plaatst het in een nieuwe context. En dan is het heel anders. En dan is het ook heel anders. Ja. Dan tap je, trap je de bijna ook nog een beetje in. Nou goed, hij is bij ja. een of andere manier wel met zijn politieke meningen heel veel geld aan het verdienen. Dus hij is heel creatief, uh, Thierry Baudet. Ja, ik heb trouwens nu nee. een uh, nummer klaarstaan. staan. Want we hadden afgesproken. Want uh, François Hardy is overleden. overleden. Ja, 80 oh, ja, jaar. Ja, 80 geworden. jaar. Dus het is uh, toch een hele tijd. En is, uh, al, al, uh, alleen maar hippe muziek, dit, dit, dit de is Nee, hippe muziek. Laat maar horen dan. Oh. Ja? ja. ja. Ik ben er klaar voor. Mm. Ja, je kent het wel, het is ook veel gebruik bij reclames en zo. Oké, okay. nou, rond ons. Sous aucun pretexte, je ne veux avoir de réflexe, malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex.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 Surex, poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai heureux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index. Nou nu blanche, nou matin gris-bleu. Maar nu voor moi une ex question de très mieux plaatjes zijn nou toch? Oh, pas je kent boos Allemaal die tijd is het een beetje gewoon dit wat is dit eigenlijk? Hoe zegt je gedacht? Volgens mij is het iets van 1968 of zo. 1968. Nou, ik krijg meteen nou. een gevoelens. gevoel dus. adieu met nou. Wat heerlijke muziek hier bij Toepakleven. De zaterdag, een mooie We lopen we tot en met uur uh, zit hier ja. nog tegen u aan te oude nele Vandaag in de Telegraaf nog te lezen. Op de boulevard in Scheveningen. Werd ondanks slimme afvalbakken geïnstalleerd. En praat het prullenbak om namelijk...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 ...levert 129 miljoen euro per jaar op. En dat gaan ze gebruiken voor de aanbouw van de nieuwe kernreactor. Oh, wat Dus wat gaan we gaan er ietsje weghalen. En dat ja. weghalen gaan we ergens anders weer uh, Ja, logisch. Buiten. Ik bedoel, met z'n allen hebben we nog hele sterke benen. Vandaar dat we ook nog steeds op die elektrische fietsplaats. nemen. Nou mee. ja, klopt. en nu hele is het sterke ook, benen hebben we. Ja, klopt. En dat is ook het gevaar van, accepteren we meer gebroken benen? Nou, het zou niet zo'n vaart lopen natuurlijk... Maar, maar ja, ik denk ben ik best wel. Ik de ouder in de. Maar vitamine D kan je toch gewoon kopen bij de eters of het kaart Doe niet zo moeilijk, toch? Koop het zelf. Bedenk zelf ik ook even na. Ook. Ik heb ook uh, heel veel pilletjes ja. per die ik slik op mijn leeftijd. Ja. <laughs> vitamine D, vitamine B, C, D, uh, allerlei dingen. En doe even wat uh, voordat je bent, een wat extra kniebuiging. Want ja, die, die peddlingbike. En ook natuurlijk de vetbike waar je op plaats neemt als ouder. Ja. Dat is natuurlijk op maar ja, het als je die pilletjes hebt, dan valt er nog wel eens eentje. En dan moet je op je knieën zoeken en zo. Kijk, dus dat, dat, dat, dan kijk. heb je die extra beweging. Heb je ja, gewoon daar over. doe je het gewoon Ja, ah, Dat is fijn overgeven. We Ja, Burning Flames uh, van de Kaiser Chiefs. En natuurlijk, er hoort dit bij. Brand! Zeker, brand! Uh, Burning Flames en de Kaiser Chiefs, ook een voetbalclub uit Zuid-Afrika. En natuurlijk, ook met hebben ze zich naar vernoemd. En ze maken al heel veel jaartjes, maken de muziek, uh, deze band. En soms is het wel heel erg poppy, En soms is het gewoon even wat steviger. Dit was echt uh, lekker gehoor. Ja. Het is uh, zaterdagmorgen, het is kwart over tien hier ja. in Tobak leeft. Ik had nog een stukje geschiedenis laten staan.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 Een dier dus zou helpen tegen krankzinnigheid. Nou, waarschijnlijk had hij het zelf gedaan. Want uh, dat is natuurlijk niet helemaal nee, slim niet helemaal om dat te doen. Nee, dus de, uiteindelijk is er ooit, ooit begonnen in 1492. Dat was de paus, die was uh, ziek. En toen dachten ze, we oh, moeten uh, uh, bloedtransfusies doen. Toen hebben ze drie jonge gasten gevraagd om dat te doen. Die zijn alle drie doodgebloed, leeggebloed zeg maar.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 Ik, ik ken mensen in mijn omgeving, die hebben er dus één gehad. Maar vaak kan het al niet eens, maar dan heb je het dan geprobeerd. Ja. ja. vind ik dan. Maar ook als je iemand kan helpen. Want ik heb een neefje, en die is dan nu 15 of zo. Maar die was echt als heel jong kindje. Die is dus helemaal uh, gestript. Hè. Alles wordt doodgemaakt en dan krijg je stamcellen. En het is zo belangrijk dat je... Uh, sanguin of zo heet dat. Ja. Ja. En daar kan je dus... Uh, ga eens kijken daarop en uh, kijk eens of je misschien... Uh, Bij kan geschikt dragen. Geschikt bent. Ja, ja, ja, dat is, ja, heel ja, dat is slecht, vraag niet wat het land voor jou kan doen... Maar doe wat jij ja, kunt doen voor het ik land. Ben er, ik, ben even, even. Ik, ben, ik ben nog niet aan even, even toe. Ik zit even... Ja, Je ik zit ben, even in een negatieve dip? Ja, ik zit in een <laughs> dip. Nou, wel goed om aan te haken. Want er is deze week, uh, twee dagen geleden, is een 98 jarige man... die heeft in Amerika zijn uh, lever uh, gedoneerd. Oh, dat kon nog? Maar ja. Zo'n zo oude... Nou, zo'n oude? Nou, ik weet niet of ik zo oud word. Nee, maar wil jij zijn oude lever? Nou, nou ja, is nou ja, dus dat het de discriminatie doet. dit weer. Als het doet. <laughs> als ja, als je, ik heb wel gehoord, mijn, uh, ja. als ik dan ook daarmee 98 word. Maar er was dus wel onlangs, was er toch een, een transplantatie van een varkensnier of ja. Nier ja, Was het nier? Nee, ik dacht een hartwolf. Een, een hart of zo. Echt een hardwolk. En dat is heel even goed gegaan, maar helaas is het nee. nou nou uh, oh. nee, daarna oh. niet goed ah. afgelopen. Is alleen... Uh... Niet gelukt. So. Maar ja, ik, uh, ik heb een donorcodiceel en ik sta gewoon. Ja? Voor mij mogen ze alles gebruiken. Ja. Maar ja, het wordt alleen maar ouder, hè? Ja, Sloop het er maar uit. Ja, ik, heb het hele, hè? ik heb niks. Nee, ja, als jij niks gedaan hebt, dan, nee. dan, dan pakken ze alles van je. Ja. Dan dus pakken ze je huid, Oh, je, je, Dat je had, had je niet moeten zeggen, want nu gaat hij er een stokje voor steken. Nee, hoor, dat is heel goed. Je huid, je hoornvlies, je hart. Twee le ja, maar je, je ziet zie nu twijfelen dat hij denkt, nou, ga ik een stokje voor steken. Je kan geen ga... mensen redden, hè, Ja, je kan er echt wat mee doen, met het lichaam. Je hebt twee longen, je hebt ja, twee ogen, twee uh, nieren. Twee bolletjes. Al die huid. Al die je lever kan in stukjes uh, verdeeld worden. Wij geven vandaag geen nier weg. Oh nee, het was een hele leuke uh, ja, ja, ja, quiz. Het. Wie do krijgt de nier? Precies. Ze over well, na te denken. Is wonderful. Zeker, want het kan nog groeg recht worden gezet. Het painful world. Zeker. Even tijd voor een klassieker op de radio. Ik hoorde net hey die wil ook allemaal leuke muziek draaien. Nou kijk hier een klassieker, bizar ja. Ja.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 En ik weet gewoon helemaal niet hoe meer, meer hoe ze heten. Nou, dus, uh, oh. Dat ben ik vergeten. We zullen er niks over zeggen. Ah! Ik raar. <laughs> ja, ik ben een beetje raar. Hey, okay. Jongens, langs de Nederlandse snelwegen liggen vele oude kantoren. Nou ja, die ja. uit de gratis ja. zijn geraakt bij bedrijven. En de huidige woningnood loont het om die panden toch te gaan verbouwen tot wooncomplexen. Op nou, oh. zulke snelweglocaties kunnen 60.000 woningen gerealiseerd worden. Oh, dan dat zou wel... ik zeggen, ben je van je probleem af. Ja. Doe maar... dat dan. Maar doet het dan wat mee? Nou, er wordt gesuggereerd dat het geen ideale woningbouwlocaties zijn. Nou, Begrijp ik ook wel. Is aan de snelweg. Een maar wat is, waarvoor is niet illegaal? Of illegaal? Nee. Waarvoor is niet ideaal? Nou ja, uh, wil jij graag aan de snelweg wonen? Uh, ja, en nood... daarnaast, er moeten we allemaal badkamer gemaakt worden. Ja, maar er is allemaal wat te doen. Je hebt van die douchehokken. die heb ik ook eerder gehad in een appartement. Hebben ze gewoon een douchehokker ingeplaatst? Ja. Ja. een wasbakje zo te doen. Ik bedoel, dat is het maar. Ja, langs de snelweg. Ja, daar kies je dan voor? Ja. Net zoals je bij Schiphol gaat wonen, dan kies je voor. Nee, zo ver gaat het niet. uiteindelijk. Uh, ik ja. denk altijd, van, als ik het zie, denk ik van, oh, ik zou het niet willen wonen. Maar de mensen die daarin wonen, die zijn misschien wel hartstikke blij dat ze een woning hebben. Jo, ik zie het aan mijn, aan mijn zoon. Die komt vanochtend om vijf uur komt thuis. Ja. Nee, die is echt. Hè? Die is van.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 Ik weet nog, het KPMG-gebouw. Ja, ja, ja, nee, is dat. Dat ja. heeft jarenlang leeggestaan. Op het KPMG. wat was het? 500 meter verderop. een groter Klopt. gebouw voor dezelfde prijs Klopt. kon huren. Klopt, en echt bouw, belachelijk. Ja, en het pand telt nu honderden woningen. met de prijzen tot 2 miljoen euro. Kijk, kijk. Nou kunnen we één keer geld verdienen. Die constructie no hebben ze, geloof ik, aangepakt. Via de gemeente kon je dat regelen. En er was ook subsidie voor, voor dat soort uh, bouwprojecten. Dat je denkt: hoe ja. is het mogelijk dat ze dat hebben, ooit hebben gedaan? Ja. Nou, ja, goed.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 Echt een probleem. Ja, ja, los in ieder geval wat af, weet je ja, wel. Alles maar 50 euro per maand. Zeker, tientje. 10 Tien euro per ja, maand. Ja, wel ja. Dan loopt het langzaam. Start een start-in-crowd-punt-actietje. Gum Ambrose en Kelly Smit hebben een nieuwe single uit. Wie? Nou, luister maar even. Dude.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 En uiteindelijk zijn die weken daarna allerlei mensen aangespoeld nog. En in totaal zijn er um, in Zandvoort 15 vliegtuigen naar beneden gekomen in die 4, 5 jaar zeg maar. Uiteindelijk zijn er 84 mensen daarbij om het leven gekomen. Jeetje. En er is natuurlijk in de waterleiding Duinengebied is daar mm -hmm. ook een monument uh, nog neergezet. Dus het is ja. er wel een bijzonder verhaal ja. over. Goed, wat meer? Ja. ja, even ander nieuws, uh, wat vrolijke nieuws. Volgend weekend, 21, 22 en 23 juni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 Achter uh, de spreekstoel. Uh, yeah. En ik denk, straks gaat die deur open En dan komt natuurlijk Paul McCartney eruit. Maar hij kwam niet. Uh, waren we waren nog even spannend maar Toch helaas. Weet niet? Ik, zit met ik ga zitten ik heb mijn ogen dicht. En het is net of... Ja, ja even nou even zeker. Het ja. ze waren erg goed. Ja, ga. Paul McCartney 82 jaar uit. En uh, Ringo 84 jaar. En maken nog steeds muziek. Wat er met je aan te horen is. Heel bijzonder. Oké, okay, be ben je uit België vandaan? Hoewel de Groepsnaam zegt niet anders. Portland. Good girl. Geef het toepaklijk. In de zaterdag morgen. Goedemorgen. Hey, Hier leuk plaatje van uh, The zo heet de nieuwe cd. Althans, alweer een oud cd. Meestal weer een half jaar oud, dus misschien wel een jaar. Good Girls is de laatste single. Vandaag in de Telegraaf een leuk stuk te lezen over de echte Oranje Supporter. Nee, dat is hier nooit geweest. Met deze gast. Die is, dat is wel een grappig verhaal. Ik moet even kijken op zijn. Dennis Barends. Die ging samen met een celletje Maat ging eens in 1988 ging eens naar Duitsland. En ze hadden van tevoren bedacht. Misschien is het leuk als er wat vlaggen.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 Kusje aan de wereld. En uh, we hebben elkaar nodig. En uh, allemaal van dat ah, ja. soort teksten. Er er dus, uh, om... Zijn ze wel bij dezelfde lezing geweest? Of niet? Van de NSB? Nou, dit is gewoon ook voor de, de de voor de bunkers ook zelf.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 ja, de moeite waard. Zeker. Nou, het hoofdstuk met Mussert is al sowieso interessant. Die gast ook gewoon getrouwd met zijn tante. Het is echt heel bizar geworden. dat hij uh, ziek is geworden. Dat zijn tante hem heel lang heeft verzorgd. En toen is er een soort uh, uh, uh, relatie ontstaan. Zijn moeder was er niet helemaal blij mee geloof Maar goed, dat is uiteindelijk wel uitgevoerd, dat huwelijk. Goed, consumeert Geconsumeerd, wat bedoel je? Jazeker, ook oh. zeker weten. Goed, wat hebben we hier? De nieuwe single van het album van Lady Gravitz Ja. Weer. De man met de gitaar en die strakke buik. Jezus, doe die brillen af man. Zit eronder, dat wil ik weten. Die strakke buik heb ik wel eens zien. Heb je nou een luie oog? Dat is het verhaal hè. Love is my religion. Electric blue light. Van de Electric Blue is van de Lenny Kravitz. Love is my religion. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben een humanist. Het geloof is pff, want gewoon naast de liefde. Is erg belangrijk. Hij zou vandaag jarig zijn geweest, maar overleed al in 2002. Hij was 64. Wieland Jennings. En Wieland, ja, dat klopt. Onze Nederlandse Wieland heeft zich Wayland. genoemd. Wheelan Jennings. Wayland. Wow. En hij uh, was natuurlijk bekend van uh, onder andere dit. Hè. Dit maakte niet. I born upon the Hi, man. With the sea, I did a bite. Maar het grappige is, mocht je nou niet helemaal in de country in de Westen uh, wijs wezen, dat je denkt, daar weet ik helemaal niks van. Je hebt hem misschien ook wel eens gehoord. Hier. Dit heeft hij ook geschreven. Weet je nog welke serie dit is? Dux of Hazard. Oh, of hazard. oh, oh. ja, daar kijk ik altijd op vrijdagavond. Well, this is hazard we Gewoon nog twee. En aan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 Dat zei Jennings. Oh. Dus, en daar heeft hij nog heel veel jaren last van gehad... dat hij dat ooit gezegd heeft. Oh, denk dat hij het veroorzaakt dat heeft. Dat hij het veroorzaakt oh, God, God, God. Jennings, ja, ja. dat is wel grappig. Ja. Uh, ja. Dat is wel afgrijzelijk. Hij zou vandaag jaren zijn geweest. Oh, ja. hmm. <ruption Inhale> het is uh, dit weekend echt een heel sportief weekend. Want uh, er wordt gezwommen en in de zee... en gefietst en gerend op het circuit... door de deelnemers aan de Dutch triathlon series. Deze uh, Grand Prix in Zandvoort... Uh, de, de, de, de, de, de DTS Grand Prix in Zandvoort... is de snelste triathlon van Nederland...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 Dat ze daar geen app voor gemaakt hebben. Nou, dat gaat komen. Ja, ja dat die gaat komen. Dat uh... je gewoon een app hebt op je vetbike. Zelfverstuurbare re-bike. Dat je gewoon lekker ja. je mail kan beantwoorden. dat ja. was echt wel tijd voor. Ja, als er nog Goed. meer vetbikes. Tijd voor ja. muziek hier. Best stil. Oud plaatje. Shut off the lights. Doe het licht maar uit. Net aangekomen. I'm lost in my head again. Time traveling. Running out, running our way. With Douglas, my only friend. Don't wanna do this all again. You pull me back down to earth.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 Just shut up the lights We don't oh, oh, oh. You said just shut up the lights Shut up the lights We're drunk, we're invincible No go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 Let's just shut off the lights. You shut off the least, lights, we Oh, yes, oh yeah, no, we don't, no, we don't, no, we don't, oh, no, we, don't, no, we don't, we don't, no, we don't, no, we don't, we don't, no, we yes no, we no, we don't, no, we don't, no, we don't, no, we don't, no, we don't, no, we don't, uh, ik weet niet. Ik zou daar tegenwoordig een beetje mee uitkijken. Oh. Heb je een overeenkomst bij je? Ja, hier heb ik een uh, <laughs> formuliertje. Vul eerst het in. Moet tekenen. Zijn kruis, bij het kruisje? Mag je tekenen. Wat, wat verwacht je precies van deze avond? Ja, dat is het natuurlijk allemaal. Het heeft natuurlijk allemaal ja, met je te maken. En mag, door door door. mag wat? ik wat? mijn hand <coughs> op je billen leggen? Sorry? Mag ik mijn hand op je billen leggen, of niet? Nee, nee, dat mag niet. Blijf er even vanaf. Ik heb zo'n zin in het pleidooi. Ja. En ik richt mij op de rechter. Nou, doe dat maar. Richt je oh, daar maar oh, even op. Oh, dus oh, dan anders oh. dan altijd richting op die ja. vrouw... die denkt de kans op te maken. Nee, gast. Ja. Had echt een belletje moeten gaan bellen... gaan uh, ringen. Pff. Hoe heet dat ook weer? Maar goed, nou, kan het niet uit. Ja. Je, vandaag, als je toch nog op zoek bent naar een, uh, een date... Nou, ja. dat, het is eigenlijk meer iets voor mensen in uh, Japan... in Tokio... het traditionele huwelijk krijgt steeds minder uh, vorm... en ook komen er steeds minder kinderen...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 Je moet echt aantonen dat je uh, vrijgezel bent. Okay. En je moet ook aan aantonen aan? hoeveel geld je verdient. Oh. Dat er ook een beetje op dat punt... Ja, maar ze zetten Kijk. altijd een nulletje extra. Maar, je maar je, hoe kan, kan je nou, zou ik dat doen? Hoe krijg je nou dat je even vrijgezel bent?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 Die Karim? Ja, die uh, van de Twin Towers. Oh, we hey, staat dat weer al... laden? Nee. Had ja, die een, nee. een nee. hoge stem? Ja. Nou, dat, dat weet ik niet. Ah ja. Toen je, ja! de laatste Pew, kreet die je piem. maakte was heel hoog. Ja. Oh, was je nee. geraakt? Het is nee, wat vandaag is dat? Eh, 1946 is het de geboortedag van uh, Demis Roesos. Oh, die! Ah. Ja. Oh, ja, Demis we hem My Friend the Wind? Ja, <laughs> in, uh, als in uh, 1956 de Suez-crisis uitbreekt, moet het gezin, uh, het Griekse gezin uh, Roesos wordt noodgedwongen terug naar Griekenland uh, gestuurd. Nou, ja, daar is eigenlijk zijn carrière begonnen. Oké, okay, je zit er nou uh, zit er met je grapjes te maken over Demus Roesus. Dat zou geen je keuze kunnen zijn, maar je draaide net wel iets van die Johnny Holiday. Nee, uh, ik snap hem. <laughs> ik ken Forever and Ever. Daar ging ik als kind helemaal op aan. Ja, oké. Okay. Prachtig. Ja, oké. Okay. Ja, Heeft hij uh, iets flotters? Een, net als Barry White. Dat is ik ook, ook zo'n plaats. Travel.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 I'm hey.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 Later game, Bobby Brown. En ja, het is wel een triest verhaal van Bobby Brown. Ze trok met Whitney Houston al. De, en daar kon hij echt helemaal niks aan doen. Nee, hij had niks te maken met drugs en zo allemaal. Nee. En dan heeft hij zelf ook nog een vrouw gehad. Die heette ook Bobby. Oh? Ja, nee, Bobby en Bobby dochter. Brown. Zijn dochter heette ook Bobby. Ja, klopt. Oh, zijn dochter heette, heette ook Bobby. Bobby. Die is ook overleden. Die is ook overleden een drugs die is de ook. de dochter he? van uh, Whitney. En leeft ja. hij zelf nog? Ja, hij leeft zelf nog. Hij leeft, hij leeft nog. zeker. Hij is nee. nog steeds op de hoek van de straat. Maar, <laughs> maar hij is dan nee, erfge hij erfgenaam niet. van die Bobby. Maar zijn Bobby is erfgenaam van Whitney. Dus nou heb hij een heleboel geld. Ja. Oh, jeetje, daar had ik niet over nagedacht. Maar nou goed, maar goed zelf, uh, ja, het is een triest verhaal dat, dat je zoveel helden ja. om je heen Ja, dat vind hebt. ik ook. Ja, dat vind ik ja. wel echt triest. Ja. Dat je Jezusgast hebt, dat dan, je het even beter kunnen regelen. Nee, gewoon. Ja, oh, maar ja, goed, toen ja. Weet ik niet, was, er, was het ook niet waarschijnlijk de persoon die zo sterk in de schoenen stond. Nee. Die is vaak op te jonge leeftijd er allemaal begonnen met de muziekwereld. Ja, ja wil oh, ja, ja, dus, we wel zeggen, he, sterke benen die de wilde kunnen dragen. Ach, die ken ik niet. Nee, hè? die we we mee begonnen? keer. Weer, hè? Dan eindigen we ook. Ja. Zeker als ja, je er met, rond Met die wijze les. Ja, echt, ik heb natuurlijk maar één stukje tekst altijd. Ik heb er naar zitten luisteren. Hoe langer het duurde, hoe relaxter ik werd. Ja, nou, dat is goed om te weten. Nou, ik zou ja. zeggen: een Mooi weekend, spreken we elkaar volgende week. Nieuw ja. Tot zover. Het ritme van Zieven via de kabel op 104.5.